9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... onze correspondent Marieke de Vries vanaf het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Daar is een auto ingereden op een menigte. En werkgevers overtreden de regels als het gaat om verzuimbegeleiding. Hoort u ook meer over, net als over de storm. En daar hoort u nu al over in het NOS-journaal. De NS meldt nog geen grote storingen vanwege de Zuidwesterstorm. De spoorwegen rijden de hele ochtend wel met een aangepaste dienstregeling. Veel trajecten rijdt in plaats van elk kwartier nu maar eens per half uur een trein. Ook op Schiphol lijken de problemen mee te vallen. Op de weg is wel te merken dat het stormt. Staan meer en langere files dan normaal... En KNMI heeft vanwege de storm voor zeven provincies code rood gegeven. Code rood betekent dat de kans op zeer zware windstoten ook gewoon heel groot is. Um, dat die windstoten ook uh, fors land inwaarts kunnen komen. Maar met name in de kustgebieden kunnen zeer zware windstoten voorkomen. En dat betekent lokaal ja, uh, bomen die om kunnen gaan, uh, daken die daar last van kunnen krijgen enzovoort. Niet alleen Nederland heeft last van de storm. In Frankrijk kwam de storm gisteren aan land in Bretagne. Veel Fransen, vooral langs de kust, zitten zonder stroom, vertelt correspondent Frank Renaut.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 In Oost-Europa en in Scandinavië ging het juist wel beter. En ook in opkomende markten in Azië, Afrika en het Midden-Oosten verbeterde het resultaat. De politie publiceert vanaf vandaag alle woninginbraken per buurt. Binnen 24 uur is te zien waar inbraken zijn geweest. De politie denkt dat het aantal woninginbraken zal afnemen... door een nieuw onderdeel op de site politie.nl. Misdaad in kaart.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 Het weer, regen en buien trekken naar het noorden en tegelijkertijd neemt de wind flink toe. Aan zee staat een zuidwestenstorm en in het noordwesten en noorden een zware storm, windkracht 9 en 10. Op land zijn de zware tot zeer zware windstoten het gevaarlijkst, soms tot 130 km per uur. Vanmiddag neemt de wind af en dan breekt de zon vaker door. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Op de weg valt het na omstandigheden redelijk mee, John Bakker. Ja, het begint weer aardig op te lossen hoor. Nog maar 60 kilometer file, verdeeld over 21 files. Echt veel bijzonders is er niet aan de hand, behalve op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Daar staat bij Groningen-West 7 kilometer na een ongeluk. En na een ongeluk op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem... zijn ze nog bezig met een spoedreparatie aan de weg bij knooppunt Waterberg. Dat staat nog 3 kilometer file, de rechte rijstrook is dicht.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 Maar Ralf, Farouk, René of Daphne... Seba, klaar is Daphne. <laughs> ja. Ook verantwoordelijk voor de financiën bij uw bedrijf? Regel het vandaag nog op sepaklaar.nl Seba, klaar.nl Hallo Mrs. White, you have the pakketje. Hahaha, <laughs> how nice from you to keep me on the altitude. I promise you next time I will stuur it with FedEx again. He? Huh?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 Misschien vindt u het helemaal niet zo hard waaien... maar dat is letterlijk de stilte voor de storm. Alle schepen. Dit is de Nederlandse kustwacht... met het weerbericht voor de Nederlandse kust... en de ruime binnenwateren uitgegeven door het KNW. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Eineuiden, Texel, Harlingen, Rotten, Delfzijl, Zuidwest, Elf. En straks raast er echt een zware storm over een groot deel van het land. U gaat dat nog meemaken. In Peking ondertussen is er commotie op het Plein van de Hemelse Vrede. Want daar, in de Chinese hoofdstad, zijn bij een auto-ongeluk... tenminste drie mensen om het leven gekomen. Het plein werd direct na het ongeluk door de autoriteiten ontruimd... En iedereen denkt dan natuurlijk aan 1989... toen de studentenopstand daar na anderhalve maand... door het Chinese leger keihard werd neergeslagen. Marieke de Vries, onze correspondent, is in Peking... bij dat plein van de hemelse vrede. Marieke, maar daar loop je niet zomaar op met je microfoon. Nee, maar zo, ik zit in een auto en ik rij nu, terwijl we uh, met elkaar praten... vlak voor die ingang van, het, van, het, uh, van de verboden stad langs, waar het uh, portret van Naal hangt. Daar is niets meer te zien, moet ik zeggen. Uh, we zagen eerst nog foto's van schermen die waren geplaatst... Uh, rondom de auto die gecrashed is tegen de ingang van die verboden stad. Nou, die schermen zijn inmiddels ook weggehaald. Als ik dan naar de andere kant kijk, aan de andere kant van de weg waar het grote plein van de hemelse vrede is, dat is compleet verlaten op dit moment. Daar is niemand, dat is ontruimd. En daar zou ook de noodtoestand over zijn uh, uh, uitgeroepen, maar dat hebben we niet bevestigd gekregen. Daar uh, horen we alleen uh, politieagenten die dat tegen journalisten op het plein gezegd zouden hebben over. Ja, wat zou er gebeurd zijn, Marieke? Wat weet jij? Wat er gebeurd is, wat we weten, is dat uh, rond het middaguur, zo vijf over twaalf vanmiddag, een auto 400 meter voor de verboden stad de stoep op is gereden. En daar dwars door de menigte richting die ingang van de verboden stad is gereden. Hij heeft erbij verschillende toeristen geschept, ook politieagenten en politieagenten in burger. Er worden tot nu toe elf gewonden gemeld. En hij heeft uiteindelijk de auto gecrasht tegen een pilaar, een, een keizerlijke pilaar die voor de ingang van de verboden stad staat, en is daarbij tot ontploffing gekomen en de drie inzittenden, de bestuurder en twee passagiers zijn daarbij ook om het leven gekomen. Ja, nou zou het een uh, ongeluk kunnen zijn. Iemand is misschien onwel geworden achter het stuur, maar ook misschien kunnen gaan om een aanslag. Wat wordt daarover gezegd? Nou, de politie houdt het op een ongeluk. Uh, dat is de officiële versie, maar je moet weten, kijk, er staan ook hekken voor dat uh, voor die ingang van die verboden stad. Dus wil je daar daar crash je niet zomaar op in, zeg maar, als een ongeluk. Je moet echt een omweg rondom die hekken maken om op die stoep te komen. Dus daarbij denk je dan al wel meteen dat iemand dat toch heeft daar toch moeten sturen om op die stoep te komen. Uh, nou ja, de, de grootste nachtmerrie, laten we zeggen, van de autoriteiten in Peking is dat een Tibetaan iemand uh, die boos is op de regering zichzelf zou uh, ontsteken. Hè? Die zelfverbrandingen die vaker voorkomen in China en zeker in Tibet. Daarom staan er ook altijd al wachten voor uh, de verboden stad met brandblussers klaar. Uh, voor het geval zoiets zou kunnen gebeuren. Nou ja, vandaag is er een auto dus ontploft uh, op de stoep van de verboden stad. Maar de echte oorzaak zullen we misschien niet eens ooit weten. Nee, er komt niet een officiële verklaring straks van de autoriteiten. Nee, daar komt geen officiële verklaring, denk ik. Ja, ik bedoel, ik kan het mis hebben, maar meestal gaat dat niet zo. Uh, gaat het woordvoering via het uh, staatspersbureau, Xinhua... en die hebben dus laten weten dat de politie meldt... dat het hier om een ongeluk gaat. Marieke de Vries, dankjewel, vanaf het plein van de hemelse vrede. Althans, daar is ze nu denk ik al wel weer vanaf... maar ze reed daar net overheen met haar auto. Twaalf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio in journaal. Ik zei het net al, het ergste staat ons nog te wachten. In Engeland zitten ze inmiddels in de staart van de storm. Correspondent Arjen van der Horst is in Brighton, de zuidkust... en ging naar het strand om te kijken hoe de storm daar tekeer ging. Het geluid dat je hoort, dat zijn de lijnen die tegen de massen slaan van een aantal zeilboten hier. Die zijn op het strand getrokken. Natuurlijk om deze boten veilig te stellen. Want we kijken echt werkelijk op een kolkend witte zee uit. Zeer hoge golven, snoeiharde wind. En vandaar dat die boten hier aan land zijn getrokken. Verder een vrij lege boulevard hier aan de kust van Brighton. Alles wat los zat, ja, dat is gisteren weggehaald. Uh, veel mensen, we zien ze nog niet op deze vroege ochtenduren... op een paar wandelaars na... Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan jullie? Goed. Je dacht dat het een goede moment voor een early morning stroll I Ik denk het was. Ja. Yeah. Het <laughs> is zeker is het? Het is it? wel interessant. Twee vroege ochtendwandelaars dachten. Mooi moment voor een ochtendwandeling. Dus so wat maakt je van het? me wat je ziet. Pretty rough zee. Big waves, veel wind. Grote golven, zeer sterke wind, kolkende zee. Niet dangerous, denk je om hier op dit moment te zijn? Het it is niet te erg. het is heel hairy, maar het is oké, okay, think. oké ja, Op dit moment uh, durft hij het wel te wagen. Het is natuurlijk uh, een beetje ruig. Je kunt on op je There staan. Er zijn momenten waar het een like zo is, ja. ja, Het is wel soms moeilijk om op je benen te blijven staan. Hier even verderop waren mensen over golven aan het springen. Um, A bit further down the beach was people wave dodging. Do you think that's a good idea? <laughs> Definitely not. <laughs> Geen goed idee. You're not going to do it? No, no, not today. <laughs> nee, gaat, gaat dat niet doen. So you're going to stay outside for long? Uh, depends on how much this rain gets. If it gets really wet, then no. But we're going to wander and see what uh, see if we, we can find any driftwood on the beach. Ja, zolang het niet al te hard regent, blijft hij nog even buiten. Are you from Brighton? Are yes. you from here? Yes. yes, from Brighton, just up the road. Komt hier vandaan. Hebt u ook veel schade gezien? Have you seen much damage? No, not, not well, no, a few bins of rubbish playing up the road, but nothing, no damage yet. Nou, hier en daar wat containers, vuilniscontainers omgewaaid. Tot nu toe valt het nog mee, maar nu langzaam wordt het licht. En waarschijnlijk zullen we later op de dag veel meer schade zien. Thank you. Pleasure. Enjoy. And you, take care. Van de horst op het strand van Brighton. Inmiddels 40.000 huizen in Groot-Brittannië. Zonder stroom door de storm. De verkeerschaos wordt daar ook met de minuut groter. Hier valt het mee. storm komt uh, net iets later dan het verkeer. Dus daar hebben we geluk mee. Mark-Robin Visser in de haven van Scheveningen. Wat merk jij ja. van de wind? Ja, nou, het, gaat, uh, het beweegt. Het beweegt, maar het is nog niet heel erg. Ik zat net uh, in ons, busje, ons satellietbusje. En toen voelde het alsof je op een boot... Was, zo, uh, want uh, ja, die, die, die vangt natuurlijk ook uh, wind. Meneer Pronk, kom er even bij. De schipper van de Kitty. Ja, het uh, personeel komt nu aan boord. U gaat zo meteen een oefening doen. We gaan zo uh, varen, ja. Oefen, slecht weer oefening, ja. Ja. ja, Dus even ervaren hoe dat is. Ja, ervaren. En, uh, kijk, we maken niet dagelijks mee zoiets. Dus t, de, je moet uh, gebruik maken van de mogelijkheden. Ja. Als het er is, dan moeten we maar uh, gelijk uh, erin duiken. Uh, het schip heet de Kitty. Misschien moeten we even proberen of ze, of ze, of ze wil vandaag. Nou, uh, Zullen we eens proberen? Ik, ik hoop het, hè. Ja? Uh, ja? ja, ik ga het proberen. Ja, Helemaal. nou, daar gaan we dan. Oh. Nou, Kitty die wil wel. Ja, ze wil wel, hè. <laughs> ja, ja, ja. Ik zeg even naar een van de bemanningsleden. Ja, een slecht weeroefening. Uh, hoe bereid je je daarop voor? Nou, je zorgt in ieder geval dat je iets uh, in je maag hebt, s ochtends. Uh, en, ja, juist wel? Ja, ja, juist wel, juist wel. Want dan word ja. je wat katterig. Uh, en wat, uh, wat heeft u gegeten vanochtend? Ja, een, een bak yoghurt en een, en een banaan en een kop koffie. En uh, ja, dat is voor mij voldoende. Daar kan je de zee wel mee op? Daar kan je een tijdje de zee mee op, ja. Ja. Ja. ja. Zeg, waarom is het belangrijk om nu juist met dit soort weersomstandigheden ook oefeningen te doen? Nou, het is voor, uh, voor, voor mij, maar ook voor de rest van de manning is het toch... Uh, uh, goed om eens te weten van hoe het is met echt slecht weer. We gaan natuurlijk vaak uit, maar dit soort omstandigheden kom je weinig tegen. En dan uh, is het ook met name ook voor de nieuwere om goed te voelen wat het is en ook uh, ja, je positie in het schip en, en, uh, en wat er gebeurt. Even terug naar de schipper. Uh, wat kan je als KNRM doen? Je kunt bijvoorbeeld niet mensen verbieden om nu gezellig het water op te gaan. Nee, dat kan je niet. De watersport zou je eventueel advies kunnen geven om het niet te doen. Ja, bij deze denk ik. Hè? Bij, bij deze, ja. Dus jongens, doe het niet. Maar je, we moeten natuurlijk ook denken... er zijn al zo honderden mensen die op zee werken. Dat is de visserij of zo. Uh, koop, noem maar op. Nou, onder alle omstandigheden. En ja, het risico met hun aan boord is natuurlijk ook groter. Net zoals de risico's die we aan land hebben over... Uh, als we het hebben over ongewaaide bomen. Ja, op zee je geen bomen, maar er je wel hoge golven. Ja. Dus ja, het zit in een klein hoekje en daar, daar hopen we klaar voor te zijn. Ja, u zegt er zijn nu veel vissers en andere mensen nog steeds op zee. Het is nog niet zo dat die nu teruggeroepen worden. Nee, maar die komen ook niet terug. Kijk, de kleine vaart wel, de kustvaart wel. Maar goed, de zee is groot en de schepen die zijn daar. En er zijn natuurlijk wel op voorbereid. Maar het kan natuurlijk altijd wel gebeuren. Hoe groot is het gebied dat u met de kitty bestrijkt? Nou, dat, is, dat kan heel groot zijn. We gaan, als we geroepen worden, gaan we naartoe. Dus het is geen probleem. En tot u geroepen wordt, de oefening vandaag. We gaan oefenen. Meneer Pronk, ik wens u een behouden vaart. Ja, dank u wel. En, uh, mannen, het zijn allemaal mannen hier. Oppassen ja. geblazen vandaag. Regelmatig een banaan eten. Dat bedoel om ik. Om een goede bodem te houden. <laughs> ik zou zeggen, de goede uit Scheveningen en veel succes vandaag. Bedankt. Dank u wel. Groeten terug, Mark-Robin Visser in Scheveningen dus. En de kitty steekt zo van wal om te oefenen bij Storm. Stoom op de weg. De invloed daarvan valt mee, John Bakker. Ja, zeker. Sterker nog, we zitten nog maar op 30 kilometer file. Dat, dat is zelfs wat, uh, ja, zelfs wat minder dan gebruikelijk uh, op dit moment. Ook niet al te veel bijzonderheden geweest uh, vanochtend. Hier en daar wel een aanrijding. En dat zorgt op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen-West nog voor 4 kilometer. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... bij knooppunt Waterberg 5 kilometer. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Amerikaanse inlichtingendienst, NSA, ontkent dat president Obama op de hoogte was van het afluisteren van de Duitse bondskanselier Merkel. Maar de Amerikanen kunnen ontkennen wat ze willen. In Duitsland lijkt de woede alleen maar groter te worden. Daarom naar Berlijn, naar onze correspondent Tim de Wit. Tim, wat schrijven de kranten er vanochtend weer over? Nou ja, je kunt inderdaad gerust zeggen dat in Duitsland de politie politieke storm behoorlijk heerst. Want in de krant, inderdaad, weer heel veel reacties op de nieuwste onthullingen die gisteren weer naar buiten kwamen. Uh, zo vinden de SPD, de Groene en de Linkspartij dat er een nieuwe parlementaire onderzoekscommissie moet komen. Want transparantie en opheldering is de enige manier waarop het vertrouwen in Duitsland weer een beetje terug kan komen, zeggen die partijen. Uh, er zijn ook veel politici die excuses eisen van Obama voor dit afluisterschandaal. Uh, die linker wil zelfs dat Obama dat hier in Berlijn komt doen, in de Duitse Bonddag het boetekleed aantrekken. Uh, en daarnaast wordt uh, Edward Snowden in veel kranten omarmd. Uh, er zijn ook steeds meer politici die willen onderzoeken of hij niet als getuige kan worden gehoord in een eventuele zaak over dit afluisterschandaal. En uh, de Süddeutsche Zeitung schrijft in een commentaar dat er eens goed bekeken moet worden op hem of Edward Snowden niet alsnog asiel kan worden verleend hier in, uh, in Duitsland. Ja, en alles wordt uit de kast gehaald, Tim. Ik zag dat ze zelfs het uh, gebouw in het vizier hebben van waaruit zou zijn afgeluisterd. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel het meest, uh, meest opmerkelijk. Hè? Want uh, dat bleek in ieder geval uit het verhaal van de spiegel gisteren. Dat die uh, Amerikanen, dat de NSE dus afluisterde vanuit de Amerikaanse ambassade hier in uh, Berlijn. Dat, die staat pal naast de, de Tor. Dat is midden in het centrum. Dat is ook midden in het politieke hart eigenlijk van Duitsland. En ja, letterlijk op een steenwool op afstand van het kantoor van Merkel. En uh, van de bondsdag, daar zouden een groep uh, NSE-medewerkers op de vierde verdieping voortdurend bezig zijn geweest met het afluisteren van Merkel. Wellicht ook nog wel van andere Duitse politici. Nou, dat is ook iets wat ze in Duitsland graag willen onderzoeken. Of dat niet strafbaar is wat ze hebben gedaan... en of er dus niet zelfs een, een, een rechtszaak van gemaakt kan worden. En Bielten noemde het gisteren al Handygate natuurlijk. Wat houdt Handygate inmiddels in? Wat, wat weten we over het afluisteren van Angela Merkel? Nou ja, we weten dat het uh, sinds 2002 hoogstwaarschijnlijk uh, gebeurde. Ook dat is iets wat we dus uit die onthullingen van uh, De Spiegel weten. Toen was Merkel trouwens nog niet eens bondskanselier. Toen was ze nog gewoon voorzitter van de CDU, van de Christen Democraten. Maar in die tijd was ze al wel de belangrijkste oppositieleider. En uh, toen werd ze dus al door de Amerikanen in de gaten gehouden. Evenals uh, de toenmalige bondskanselier trouwens, Gerard Schreuder. Uh, ook dat bleek uit dat verhaal. En ja, de Amerikanen hadden gewoon niet zo heel veel vertrouwen in de Duitsers in die tijd. Uh, je moet denken dat was de tijd dat de Duitsers bijvoorbeeld niet wilden meedoen aan de inval in Irak. Het uh, was ook de tijd dat de Duitsers iets meer toenadering zochten tot de Russen. Kortom, voor die Amer Amerikanen dus uh, in 2002 al redenen om te zeggen... nou, we moeten die Duitsers maar eens een beetje in de gaten gaan houden. Ja. Duitsers zijn heel erg boos. Je gaf het al aan. En toch hoor ik wel steeds zeggen dat ze de vriendschap wel willen behouden. En dat het toch de partners zijn, de Amerikanen. Heeft het uiteindelijk toch consequenties, denk je, voor de relatie? Ik denk het wel. Ja, natuurlijk zullen ze het bondgenootschap met de Amerikanen echt niet volledig willen verbreken. Dat zal wel ver zijn. Maar er wordt hier bijvoorbeeld wel gesproken over een tijdelijke diplomatieke ijstijd tussen Amerika en Duitsland. En ja, dat, dat kan ik me ook best wel voorstellen. Uh, er gaat bijvoorbeeld wel een, een, een delegatie, een Duitse delegatie, namens de regering naar Washington toe, om hierover te praten. Vooral om zeker te stellen dat dit soort dingen niet meer in de toekomst kunnen voorkomen. Maar nee, het vertrouwen heeft echt wel een, een deuk opgelopen. Dat merk je toch aan alle uh, reacties, alle politici die hierover vallen. En uh, nee, er, er is echt wel even wat, wat uh, tijd voor nodig om dit weer goed te laten komen ja, tussen beide landen. Tim de Wit vanuit Berlijn, dankjewel. De zieke werknemers die worden slecht behandeld door de werkgevers. Het hele verzuimsysteem moet daarom op de schop. Constateert de vakbond FNV-bondgenoten. Naar aanleiding van ruim 6000 meldingen. Gea Lotterman van FNV, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u dan binnengekregen? Wat zat er tussen die meldingen? Nou, dat varieert van um, uh, je moet op krukken weer op je werk komen. Dan ben je schoonmaakster en de werkgever. of de arbodienst zegt van je kan nog wel schoonmaken. Dan loop je op krukken. Tot um, je niet ziek kunnen melden. Of ziek gehouden worden terwijl je al lang weer volledig aan het werk bent. Hm? Um, een kankerpatiënt die, die, of nee, de partner van een kankerpatiënt die melde van haar man was zo stelselmatig getreiterd en aan het werk gestuurd en onder druk gezet. omdat hij vaak moest verzuimen. Uh, de diagnose bleek later kanker te zijn en inmiddels is de man overleden. Um,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 maar ja. als, u, als u zegt dat is corrupt, dan betekent dat dat stelselmatig gebeurt? Dat men het bewust doet? Dat het niet gaat om, uh, om knoeiende personeelsmanagers? Nee, het, is, het gebeurt stelselmatig. Het is het systeem van die betaalt bepaalt en de werkgever betaalt. En dus zien we ook dat als een Arbo-dienst wel goed zijn ding doet... Um, en dus voor de werknemer gaat staan en gaat voor duurzame reintegratie... dat die Arbo-dienst dan door werkgevers wordt in, ingeruild voor een arbodienst die wel het beleid van de werkgever uitvoert. Ja. Is het ook niet zo dat uh, werknemers... wat meer achter de boek worden gezeten... om toch wat sneller aan het werk te gaan? Omdat mensen vaak ook te lang thuis zitten? Ja, dat, is, uh, dat mag een conclusie zijn. Wij zien dat als werknemers drie, vier keer in de week moeten bellen... om zich continu weer ziek te melden... dat heeft niks meer met uh, verzuim te maken... maar met pesten en intimidatie. Dat gaat niet over, over duurzaam aandacht besteden aan je werknemers. En... Ja, als een werkgever uh, zijn personeel waardeert, dan doet hij dat op een fatsoenlijke manier. Dus ook met fatsoenlijke arbeidscontracten. En als je op, op geen enkele manier je personeel waardeert, ja, dan krijg je een systeem wat op wantrouwen gestoeld is natuurlijk. Ontbreekt het dan aan een uh, onafhankelijke uh, tussenpersoon? Of ja, onafhankelijke is, instantie? Is, nou, dat is de enige conclusie die je kan trekken. Dat we uh, toe moeten naar een systeem. Weer terug naar een systeem feitelijk, van de onafhankelijke bedrijfsarts. En die dus kennis heeft van het bedrijf, maar ook. Uh, ...gaat staan voor de patiënt slash werknemer en de bescherming biedt die gewoon noodzakelijk is. En is dat haalbaar, zo'n onafhankelijk iemand? Ja hoor, uh, je moet alleen wel willen. En dat is een boodschap aan de politiek. We constateren nu dat het systeem niet deugt, dat het corrupt is... ...en het is nu aan de politiek om uh, hier kennis van te nemen en de juiste maatregelen te treffen. Maar hoe ingewikkeld is dat? Want Moet je dan het hele systeem veranderen? Ja, je moet het hele systeem veranderen. Ja, daar komt het wel op neer. Maar we hebben al vaker aangetoond dat de marktwerking niet werkt... En we zien het helemaal als het gaat over verzuim, dat het op deze manier niet werkt. Wat gaat u met die meldingen nu doen eigenlijk? Wij gaan richting politiek um, naar de minister uiteraard, want die heeft onze vorige meldingen terzijde gelegd van het vorige meldpunt en onze vorige acties. En we zullen nu aandringen en we willen ook wel dat er een hoorzitting komt. We hebben wel van deze uh, ruim 6000 meldingen, hebben 800 aangegeven, wel te willen praten met de politiek. Nou, kom maar met een hoorzitting, dan kan je horen hoe het systeem werkt. G.L. Lotterman van FNV. Hartelijk dank voor uw toelichting. Dag. Dag. Goedemorgen. Vijf voor half tien. Nog even terug naar de storm. Want de zware windstoten die hebben niet alleen op land vervelende gevolgen. Ook scheepvaartverkeer moet zich aan gaan passen aan de omstandigheden. En de zwaarste omstandigheden moeten dus nog komen, heeft u inmiddels wel gehoord. Joost Leenhouts is uh, loods in de haven van Rotterdam-Rijmond. Meneer Leenhouts, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U begeleidt de schepen de haven in. Is dat lastig met dit weer? Dat maakt het wel een stuk lastig, inderdaad. Dat klopt. Ja? Uh, wat is dan het probleem, het grootste probleem? Er zijn eigenlijk twee problemen. Het eerste probleem is om de loods daadwerkelijk aan boord te krijgen. Normaal doen we dat met kleine scheepjes, maar dat gaat nu niet meer. En het andere probleem is natuurlijk het schip zelf varen op het moment dat je aan boord bent en het schip de haven in moet begeleiden. Ja, want dat is, is toch met alle moderne techniek lastig in storm. Ja, dat blijft lastig. En dat komt omdat de huidige containerschepen natuurlijk heel veel wind vangen met hun grote en daardoor op een gegeven moment de sleepkracht die beschikbaar is... niet voldoende is om het schip nog uh, veilig te kunnen manoeuvreren. Ja. En nu die uh, loodsen die aan boord moeten, is dat een gevaarlijke klus? Dat is een redelijk gevaarlijke klus, ja. Dat doen we eigenlijk op uh, twee manieren. De kleine scheepjes uh, komen binnen onder uh, loodsen op afstand. Dan worden ze begeleid door een uh, loods die achter de radar gaat zitten... en het schip naar binnen toe praat. Dan moeten je denken aan schepen tot 150 meter... De grotere schepen zetten we de loods met de helikopter aan boord. Oh. En dan laten we de loods zakken aan een lijntje ergens aan dek of op het stuurhuis. Dat lijkt me niet prettig met windkracht 10. Nou, op zich hoeft dat het probleem niet te zijn. Zolang het maar een, een constante wind is, waar de helikopter een hekel aan heeft, is aan windvlagen. Ja, maar ja, die zijn er nu juist, ja, hoorden we net. Ja. Het, ja, dat klopt. Dus het zou kunnen dat we er dadelijk een uurtje of 1, 2 daadwerkelijk niet gaan vliegen met de helikopter. En dan? Wat, wat moeten die schepen dan? Die schepen blijven dan even buiten. En zodra de wind weer uh, iets normalere vormen aan gaat nemen. En dan moet u denken aan een windkracht 9, maar dan zonder uh, al te heftige windvlagen. Dan gaan we gewoon weer vliegen met de helikopter. En de loods daadwerkelijk aan boord zetten. Ja, dat klinkt eenvoudig. Blijven even buiten. Maar dat betekent voor die schepen dat ze toch in die storm moeten blijven liggen. Lukt dat wel? Ja, dat lukt wel. Dan heeft de kapitein eigenlijk uh, twee keuzes: of hij kan het schip ten anker gooien. Uh, of hij kan uh, het schip gaande houden. Dan gaat hij met minimale snelheid tegen de golf en de wind inliggen. En dan lukt dat in de meeste gevallen wel. Dus een beetje rondjes vragen dan. De tijd uh, even verdrijven. Ja, ja, dan moet hij even één of twee uurtjes uh, de tijd doodmaken. Ja, dat kost wel geld natuurlijk, denk ik. Hè? Als dat, uh, dat kost geld, ja. verdraging oplevert. Ja, ja, ja mag dat is scheepvaart. Uh, men is wel gewend aan slecht weer natuurlijk. Uh, ook als je de oceaan overgaat kun je wel zeggen ik ben er over zeven dagen. Maar als je vervolgens deze depressie eerder was tegengekomen op de oceaan... dan kom je gewoon ook een dag later in New York aan bijvoorbeeld. Nou, heeft u trouwens al meldingen binnengekregen van schepen met problemen of probleempjes? Nee, we hebben op zich uh, niks binnengekregen. Um, er liggen in de Rotterdamse haven nu wel een schip of uh, 26 binnen... dan wel buiten te wachten tot het moment daar is dat ze naar binnen toe kunnen. Ja, precies. Dus dat levert al wel vertraging op. En het zwaarste ja. gedeelte van de storm moet nog komen. Ja, dat weet, u, dat weet u ook. Ja, ja. Meneer Loon Leenhouts in de haven Rotterdam-Rijnmond. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. En succes vandaag met het binnenhalen van al die schepen daar in de haven. Want dat is lastig. Sven Kokkeman is hier succesvol naar binnen geloodst. Maar ja. met zijn jas aan, ja. <laughs> niet overdrijven. Uh, het mag dan meevallen met de files, maar dat geldt niet voor Hilversum. Ja, oh, ja. Goed, wij gaan ook praten over de storm. Dat wil zeggen, als er nieuws te melden is ja. verder... de maatschappelijke stages, zwabberbeleid van het kabinet. Ze moeten niet worden afgeschaft, vinden uh, schoolleiders. En behalve door de storm wordt Engeland momenteel ook geteisterd... door de valse weduwe. En als er nog ja. een akelige spin... Ja, dat leidt tot verschrikkelijke, verschrikkelijke wonden, begreep ik, ja. het, het diertje. Naarding. <laughs> Naarding. <laughs> Zometeen bij de Cairo. Nou, Oké, okay. hij geeft uit. Ja, Zwaar slag zijn okay. er buiten. En dan gaan wij luisteren naar het NOS Journaal door Rotmeegens. De problemen door de storm lijken vooralsnog mee te vallen. Bij de NS zijn geen grote storingen. En ook op Schiphol verloopt alles redelijk normaal. Wel rijden er minder treinen en zijn er vluchten geannuleerd. Op de weg is het wel drukker dan gebruikelijk. Meer actuele details zometeen van de ANWB. De storm met flinke windstoten is rond het middaguur op zijn hoogtepunt. Vanmiddag dan neemt de wind geleidelijk af. Zieke werknemers worden niet serieus genomen... en hun privacy wordt op grote schaal geschonden... en daarom moet de verzuimbegeleiding voortaan anders worden geregeld. zegt vakbond FNV-bondgenoten. Uit meldingen bij die bond blijkt dat vaak uh, onbevoegden... van het verzuimbegeleidingsbedrijf om medische informatie hebben gevraagd... en advies hebben gegeven over het ziektebeeld. Dat is schandalig, zegt de FNV, omdat alleen de bedrijfsarts dat mag doen. In de praktijk spelen allerlei ondeskundigen voor doktertje... zodat ze werknemers onder druk kunnen zetten om weer snel aan het werk te gaan. Een expressbedrijf TNT ziet tekenen van voorzichtig economisch herstel... maar overtuigend is dat herstel nog zeker niet... zegt een woordvoerder van het bedrijf... naar aanleiding van de cijfers over het derde kwartaal. De netto-winst van TNT daalde naar 6 miljoen euro. Dat was 8 miljoen vorig jaar in het derde kwartaal. En de omzet kwam 7% lager uit op 1,6 miljard euro. Vooral in West-Europa blijft de druk op de prijzen groot, zegt TNT. Dat zijn de hoofdpunten. De verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, ik dacht dat je lang weg was. Nou, het scheelt weinig. Nee, Het valt allemaal reuze mee hoor. Een paar files nog op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg. Vier kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Bij Groningen West nog drie kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. Zes kilometer. Ze zijn nog bezig met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is afgesloten.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 Sven Kokkelman. Scholen boos over het afschaffen van de maatschappelijke stage. Hoe scherp worden de algemene beschouwingen eigenlijk nog in de Eerste Kamer? Engeland is in de bang van de valse weduwe. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is twee over half tien. Dit is de Caro met Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Reuwijk. Natuurlijk, het wordt ontkend. Dat doe je namelijk altijd doordat je betrapt wordt. En toch gebeurt het echt van je sportduif een superpresterende dopingduif maken. Juist. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. At skokkelman, en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail... Goedemorgen @karo.nl. Schaf de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren niet af. Die oproep, dames en heren, doet een groot deel van de schoolleiders... in het christelijk voortgezet onderwijs... de besturenraad, Centrum voor Christelijk Onderwijs, deed er onderzoek naar. Wim Kuiper is voorzitter van die besturenraad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom moet die maatschappelijke stage nou zo nodig behouden blijven? Nou, het is echt prachtig dat leerlingen uh, van ongeveer 13, 14 jaar, dat die leren wat het is om vrijwilligerswerk te doen. Om in hun eigen lokale samenleving iets te doen, uh, zeg maar met bejaarden, met mensen met een beperking, uh, op een kinderboerderij, bij de scouting, de sportclub. En we vinden het met z'n allen belangrijk dat, dat leerlingen dat uh, leren, dat ze dat op vroege leeftijd ervaren hoe dat is om eens te werken zonder dat je uh, daar iets voor verdient krijgt. Ja, het kost geld hè? Het kost natuurlijk geld, 50 miljoen. Uh, niet heel veel geld, 50 miljoen. Uh, maar het gekke is, we hebben twee jaar geleden eigenlijk in de Tweede Kamer dit net besloten. Dus de politieke meerderheid heeft toen gezegd, dit is belangrijk. Ja. Nederland moet participatiemaatschappij worden, vinden we met z'n allen. Ook niet nou, zonder gebonden trouwens, leren. want dat is heel lang een soort van punt van discussie geweest. Het, ja, dus je moet het ook verplichten dan, als je dit uh, wil doen. Dan moet ook elke leerling daaraan meedoen en dan moet dat dus voor iedereen gelden. En dan moet je er ook geld voor beschikbaar stellen als overheid. En dat is gebeurd. En wat zie je, twee, drie jaar later zeggen we, nou nee, stop er maar weer mee. Nou, en dat is waar scholen heel erg boos over zijn. Ja, en dan? En dan, ja, dan is er natuurlijk de Tweede Kamer opnieuw en die gaat de onderwijsbegroting deze week behandelen. En ja, dan hopen we natuurlijk dat dit geluid van de scholen overdrinkt uh, daar. En dat men zegt, ja, als een overheid uh, iets, uh, iets gaat invoeren en een paar jaar later weer gaat afschaffen en het geld weer in laat leven. Nou, dat kan niet. Dat is, uh, dat is echt we beleid. Ja, maar goed, de omstandigheden zijn veranderd. Alle beetjes helpen bij de bezuinigingen. Ja, maar we vinden ook onderwijs belangrijk. Er komt eigenlijk... ook extra geld voor onderwijs? Er komt, er komt wat extra geld. Maar er is natuurlijk jaren eigenlijk geld weggehaald. En scholen hebben het echt moeilijk en kunnen dit niet zomaar zelf voortzetten. En het gaat echt om, ja, vinden wij het nu voor Nederland van belang... dat jonge mensen leren wat het is om ook vrijwilligerswerk te doen... om zich in te zetten voor de, voor de plaatselijke samenleving. Ja, als we dat echt van belangrijk, belangrijk vinden en dat vonden we een paar jaar geleden... dan moeten we dit vooral nu doorzetten... Het gaat ja. ook om ja, wat voor samenleving wil je. Uh, daar gaat het weer om. Maar goed, als het allemaal zo belangrijk is... dan kunnen die jongeren dat toch ook zelf doen? Of kunnen scholen dat toch ook op eigen initiatief doen? Nou, dat gebeurt gelukkig ook. Er zijn heel veel jongeren die zelf vrijwilligerswerk doen. Gelukkig, maar veel te weinig natuurlijk. En er zijn ook scholen die zeggen van... nou. Bepaalde vormen van maatschappelijke stage willen we misschien wel proberen voor te zetten. Maar dan voor minder leerlingen, minder tijd. Uh, ja, kortom, het gaat niet meer iedereen dan uh, op deze manier raken zoals het nu is opgebouwd de afgelopen jaren. En je hebt dus ook iets opgebouwd met elkaar. Ja. Als scholen, als uh, samenleving. En dat ga je nu in korte tijd weer afbreken. Ja, wat, wat zouden dan de gevolgen zijn? Ik bedoel, hoe ernstig is het en hoe rampzalig is het als dit uh, zou komen te vervallen? Nou, het is echt ook een investering in de toekomst. Als jonge mensen op jonge leeftijd leren wat het is om bijvoorbeeld in een buurthuis, in een verzorgingstehuis, in een, uh, nou, bij de scouting, bij de sportclub, om daar wat vrijwilligerswerk te doen. Dan zetten ze dat ook weer door als ze ouder zijn. En dan betekent dat voor de hele samenleving een enorme verrijking. Als al die mensen vrijwilligerswerk blijven doen, zich inzetten voor, uh, voor hun omgeving, voor de naasten. Nou, dat is superbelangrijk. Dat willen we met z'n allen. Ja, maar als dat nou niet meer kan? Het kan natuurlijk wel. Er is, dit gaat niet om veel geld op de onderwijsbegroting die echt over miljarden gaat. Het is eigenlijk een, uh, een bedrag wat makkelijk gewoon kan worden uitgetrokken binnen die begroting. Het ten gaat koste om van de, wat dan? Het gaat echt om de politieke wil. Maar ten uh, koste van wat dan? Want ik hoor het onderwijsveld niets anders dan klagen. Uh, er komt nu ook wat extra geld bij. Ja. En, en dan zou er nog 50 miljoen uh, toch behouden moeten worden voor die maatschappelijke stage. Ja. En dus niet ja. voor het onderwijs ja. zelf. Ja, nou het is ook onderwijs. hè. Dit gaat ook wel echt om uh, leerlingen iets leren van wat het is. ...in te zetten voor elkaar en voor de samenleving. Ja. Dus het is, dat, dat vinden wij ook zo'n grunt. Onderwijs is veel meer dan alleen maar uh, ja, de kernvakken uh, wiskunde en talen. Het gaat ook om ja, in dit geval eigenlijk maar 30 uur op schooljaar... Dat je, ...dat je gewoon eens ervaart wat het is om je in te zetten voor deze, uh, uh, voor deze zaken. Ja, maar op welke, posten dat van dat onderwijs? Uh, op welke posten van dat departement kunt u dan die 50 miljoen nog weghalen? Want als u er als u tegen bent, moet u ook met een alternatief komen. Ja, het, het is zoals gezegd de miljardenbegroting. Er komt uh, wat extra geld vrij, ook de komende jaren. Je kan best zeggen, het gaat er vooral ook om de verplichting en de labeling van het, van het bedrag van 50 miljoen. Dus de overheid moet gewoon zeggen, op die begroting zetten we 50 miljoen... waarvan we echt zeggen, hier is die verplichting van maatschappelijke stage aangekoppeld. Maar ten koste van wat dan? Nou, dat kan gewoon binnen de begroting. Nee want, nee, nee, want de begroting moet sluitend zijn. Dus als u, ja. de, als u 50 miljoen ja. die nu wordt geschrapt... ergens anders vandaan wil halen... dan moet het ten koste gaan van iets anders. Nee, want er komen de, de, de komende, komende jaren ook wat extra geld erbij en je kan best dit geld apart zetten binnen die begroting. In ieder geval zeggen, schaf de verplichting niet af, men ja. moet dit gewoon blijven doen. En die bezuiniging van 50 miljoen, die draaien we terug en daarvoor doen we dan misschien iets anders, minder geld, meer bij die begroting. Dat, dat is natuurlijk al wel mogelijk. Juist, dus dat, dat u, u zegt, het is zo begroting. belangrijk. Ja, ja, dat begrijp dit ik. Is... Ja. Dat weet ik ook, maar u zegt dat het is zo belangrijk is, die maatschappelijke stage... dat dat extra geld dat uh, naar de ja. onderwijsbegroting gaat... daar kan je die 50 miljoen makkelijk van betalen. Ja. Goed, Nou, ik ben, ben benieuwd wat de Tweede Kamer ervan vindt. Ja. Want We die zal voor of tegen moeten stemmen. Ik ben heel benieuwd deze week. Ja. En als ze tegenstemmen? En dan uh, doen ze echt het verkeerde. Dan is de u dan samenleving doen? tekort. Nou ja, de, nee, uiteindelijk is de politiek heeft het laag, hoogste woord uh, hierin. En ik heb gewoon goede hoop dat ze de argumenten snappen. En dat ze ja, ook vooral snappen dat ze niet op die manier als overheid moeten optreden in de richting van scholen. En, en dat anders dat gaat u stilletjes in een hoekje teleurgesteld kijken. <laughs> nou, nee, dat doen we natuurlijk niet. Uh, maar dit moet, dit moet echt gecorrigeerd worden door de Tweede Kamer. Dus we wachten dat af. Uw boodschap is duiken, duidelijk. Wim Kuiper, voorzitter van de bestuurraad. Hartelijk dank. Graag ja, gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Code rood, zware windstoten, windkracht 11... kan plaatselijk voorkomen deze ochtend. Nou, daar bent u al mee doodgegooid vanochtend, dus dat weet u al. Wat is eigenlijk de ernstigste, storm? de ernstigste storm die dit land ooit heeft getroffen? Dat is de vraag die we voorleggen aan Reinoud van den Born van Meteoconsult. De zwaarste storm die wij in Nederland ooit hebben gemeten, die deed zich voor op 7 september 1944 in Vlissingen. Toen werd een uurgemiddelde gehaald van een windkracht 12. De gemiddelde windstelheid bedroeg op dat moment 122 km per uur. En dat uurgemiddelde is belangrijk, want ook bij andere stormen is er wel eens een windkracht 12 aan zee gehaald. Maar veel korter, uh, pas als het een uurgemiddelde van windkracht 12 is, dan telt hij ook echt. En dan komt hij in de lijst. Juist, nou, eens kijken of dat vandaag gaat gebeuren. Reynoud van den Born was dat van Meteo Consult. Heeft u nog een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan naar Goedemorgen Nederland at voor uw vraag van vandaag? Gaan we terug naar Reeuwwijk. Gedopeerde duiven. Marcel Dekker. Zullen we naar binnen, meneer Verkerk? Ja, dat gaan we doen. Even de deur door. En dan, oh, kijk. Duiven, duiven en nog eens duiven. 220 vierkante meter koer in de keren in de klapwiekende duiven. Zo'n Bas Verkerk kent ze allemaal bij naam, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Uh, ik heb uh, twee jaar geleden aan het programma wedden dat ik het kan uh, meegedaan. Ja. En dan zijn er natuurlijk onder die... Hoeveel duiven zijn het eigenlijk hier in dit hok? Uh, Zo'n 400. Zitten er natuurlijk ook prijswinnaars tussen. Dit hok bijvoorbeeld. Hallo jongens. Waar zit de prijswinnaar? Uh, nou, die? Er zijn diverse prijswinnaars. Uh, een goede duif die is wel uh, vitaal, maar een duif zal uh, eerst op de wedstrijden uh, do moeten doen om ja. um, te herkennen of het een goede uh, is. Want aan de buitenkant, uh, ja, zoals u ziet, lijken de meeste toch wel, uh, wel op elkaar. Uh, een goede duif uh, onderscheidt zich wel dat hij er uh, meestal strak uh, en vitaal bij zit. Ja. En dat hij goed presteert. In wat eigenlijk? Wanneer val je in de prijs als duif? Nou, er zijn dus twee uh, soorten. Je kan, uh, dus je kan een vluchtoverwinnaar uh, zijn. Mm -hmm. Dus dan komt een duif uh, met 10.000 anderen vanuit uh, Parijs naar huis vliegen... en degene met de hoogste snelheid die wint. Of je hebt bijvoorbeeld uh, een beste duif van, uh, van Nederland. Uh, en dat is in een bepaalde afstandscategorie. Dus de beste tot uh, 300 kilometer bijvoorbeeld. Ja. Nou zijn we hier omdat in de mes van een aantal Belgische sportduiven kort geleden doping is gevonden. En wij graag willen weten hoe eerlijk die sport nog is als je zo'n beestje pompt met prestatiebevorderende middelen. Dat gebeurt natuurlijk hier niet, hè meneer Verkerk? Nee, natuurlijk uh, niet. In, uh, in Nederland hebben we, heeft de Nederlandse postduivenhoudersorganisatie ook een uh, lijst met, uh, met middelen daarop... Uh, die. Uh... Het welzijn van de duiven dus niet uh, bevorderen. Ja. Dus in principe mag je gewoon alleen uh, middelen geven dus die een, uh, van een zieke duif uh, die je beter kan maken. Ja. Maar niet, uh, geen andere middelen die dus uh, de duif schaden. U heeft ook vernomen natuurlijk van dat rapport van dat Zuid-Afrikaanse onderzoeksinstituut. Was dat schrikken voor u of dacht u van ja dat wist ik eigenlijk al heel lang nou. dat het gebeurde? Nee, dat, uh, dat wist ik uh, niet. Het verschil met uh, originele onderzoeken die gedaan werden in Gent... daar werd op uh, één middel uh, gezocht. En bij het Zuid-Afrikaanse onderzoek wordt gewoon de hele mest uh, gecontroleerd... Uh, op uh, allerlei uh, stoffen. En dat is dus het uh, verschil. En daar uh, ja, hangt een prijskaartje aan aan het onderzoek. Ja. Het gaat hier om uh, Belgische postduiven... maar u bent ervan overtuigd dat het natuurlijk ook in Nederland gebeurt. Nou ja, ik denk dat uh, België verschilt wel op Nederland... dat in België het uh, nog meer uh, draait om... Uh, om poelen zeg maar. Er wordt uh, gegokt op, op duiven. En dat is in Nederland is dat in, helemaal in de sport uh, is dat weg. Ja? Ja. Met als gevolg dat hier weinig doping in Nederland wordt gebruikt? Er wo wordt inderdaad naar mijn idee uh, geen doping gebruikt. Uh, ik denk dat in de afgelopen tien jaar zijn er twee of drie positief uh, bevonden. Nou, dat is uh, natuurlijk te verwaarlozen. En dat was dan op, uh, op één middel uh, zijn die uh, gecontroleerd. Dus ik denk uh, dat het uh, in Nederland reuze meevalt. Ja. Nou blijkt uit dat bericht van het Zuid-Afrikaanse instituut dat bij een van de duiven ook, hou je vast, cocaïne is gevonden. Uh, u heeft dat ook gelezen, u moest daarom lachen, want dat klopt niet. Nee, uh, er is een vergadering geweest waar dat, uh, die middelen genoemd uh, zijn, die gevonden zouden zijn. Maar iemand heeft kennelijk niet zo goed opgelet en uh, het bleek cafeïne te zijn. Dus die hebben een bakje koffie gedronken in plaats van uh, gesnoven, zeg maar. Ja, ja, ik dacht al, wat houdt die man veel van zijn duiven als je hem cocaïne geeft? En ja, dat wordt een dure geschiedenis, denk ja. ik. Toch wil je de beste prestaties. Uh, hoe doe je dat eigenlijk? Heel kort gezegd, uh, hoe train je een duif uh, om uh, zo snel mogelijk weer terug naar zijn hockey gaan? Nou, een duif die uh, wil snel uh, naar huis voor zijn mannetje of vrouwtje die uh, thuis zit te wachten. En die duif wordt uh, qua training en voeding zo uh, voorbereid dat hij dus ook die afstand uh, goed aan kan. Ja. Hoor het nou eens stormen buiten? Ja. Ik neem aan dat u geen duif naar buiten stuurt op dit ogenblik. Nee, we houden ze lekker binnen. En uh, ze krijgen gewoon hier dan uh, eten en dan drinken. En dan is het uh, weer goed. Ja, of je pompt hem vol met uh, cocaïne en je stuurt hem op pad. Volgens mij komt hij dan ook wel weer terug. Nou, laten we dat maar niet doen, hè. <laughs> Meneer Verkerk, dank u wel. Vluchtig geannuleerd bij de duiven ook. U hoorde het van Marcel Dekker. Straks een spin zo groot als een 2-euro-munt. Tijsstraat Engeland. Mm -hmm. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag 1956. Vindt u het niet jammer dat u al dat werk op internationaal terrein? En ik denk het bijzonder aan het werk voor de Europese eenwording dat u dat nu hebt moeten opgeven. Eerlijk gezegd, uh, wel een beetje. U hoort de stem van Marga Competé. Zij overleed deze dag in 1986. Ze was de allereerste vrouwelijke minister van Nederland, de in 2012 overleden vriendin van Marga Compe. Wies Staal, haalde eerder herinneringen op aan een bewogen politica in een mannenwereld.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 de gevoel is tegen de trend in te gaan. Eh, want aan meelopers hebben we niks, zei ze dan. Ik zou het best nog eens terug willen hebben, jij. Ja. Wat, wat, heb wat heb je ontzettend veel aan mijn vorming tot vrouw gedaan. Daar ben ik je nog steeds dankbaar voor. De in 2012 overleden vriendin van Marga Komplee. Klompee over de eerste vrouwelijke minister dus van dit land. Die overleed op haar beurt deze dag in 1986. Hip, hip. Zo ging dat nog even door in de jaren 80. You Lewis was dat inmiddels ook al 64, 63, 64. In ieder geval bijna toe aan zijn pensioen. En de nieuws heb to be square. 9 minuten voor 10, bijna 8. U luistert naar de KRO op Radio 1. Groot-Brittannië, dames en heren, is helemaal in de ban van een eensy-weensy spider. De levensgevaarlijke valse weduwe is een giftige spin... en heeft de laatste weken verschillende slachtoffers gemaakt. In Londen, onze vrouw daar, Vanessa Lamsveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Niet weggewaaid. Niet zeggen wij het nee, nog niet. Nee, nou, de storm is hier in Londen alweer een beetje voorbij. Maar het is wel uh, heel heftig geweest hier vannacht. Vertel. Uh, nou ja, vooral, uh, het is niet wat ze hadden verwacht. Van tevoren werd gewaarschuwd over de Great Storm of uh, 1987. Uh, uh, toen, uh, toen zijn er ook uh, in, in Engeland en Frankrijk samen 22 doden gevallen. Nou, dat valt nu allemaal wel mee. Uh, maar er is wel heel veel verkeerschaos. Dus als je vandaag ook op Heathrow vliegt... Uh, dan uh, moet je wel rekening houden met uh, lange, lange vertragingen. Ja. Nou ja, er zijn veel vluchten vanuit Nederland geannuleerd binnen Europa. Dus vast ook naar het Verenigd Koninkrijk. Zullen we even teruggaan naar die spin? Ja, nou ja die, uh, je, je had het net over het kinderliedje, de Incy Wincy Spider. Die, in het liedje wordt die door de regen en de wind weggevaagd. Dus je zou verwachten dat ze, dat ze nu <laughs> jullie kant op komen. Lijkt me niet zo fijn. Uh, wat is het eigenlijk voor spin? Ja, het, is de, het is het uh, nichtje van de bekende uh, zwarte, zwarte weduwe. Die is heel uh, klein. Ja, deze is, deze is ook vrij klein. Hij is zo groot als een, uh, een 2-euro-munt. Uh, hij is niet, uh, niet levensgevaarlijk, dus je gaat er niet dood aan. Uh, maar het is wel heel vervelend als je er door gebeten wordt. Ja, waar zit hij? Uh, hij zit, ja, in, uh, waar spinnen graag zitten. In, uh, uh, in, in uh, hoe zeg je dat, sheds. Uh, in, in, uh, schuren, donkere hoekjes. Ja, schuren, donkere hoekjes. <laughs> uh, uh, ja, in tuinen. Uh, ja, daar waar spinnen vertoeven. Ja, hoe giftig is die? Want je zegt, je gaat er niet dood aan. Wat krijg je er wel van als je erom gegrepen wordt? Ja, nou, je wat gevraagd wordt gevraagd weer dat je uh, een hele heftige reactie kan krijgen. Dus uh, wat je ziet door, bij mensen die zijn gebeten, is dat ze ontzettend grote zwellingen krijgen. Soms wel zo groot als een tennisbal. En ja, de verhalen die je hoort. Dus bijvoorbeeld een man uh, die uh, opgenomen was in het ziekenhuis, uh, nadat hij uh, onlangs door zo'n uh, spinnetje was gebeten. En die... Uh, die zei dat hij blij was dat hij zijn been überhaupt nog had. En dat de chirurgen in een noodoperatie zijn been moesten opensnijden. Omdat hij twee keer zo dik was geworden. Juist, dus echt fijn is het allemaal niet. Nee, uh, echt fijn is het niet. En, je uh, zegt het is familie van de zwarte weduwe. Nou zit hij vooral in Brazilië, Latijns-Amerika daar. Uh, die spin. Uh, ja. uh, in Australië trouwens, uh, ook niet heel onbekend voor de Britten... Uh, komen ook nogal wat van die rare, gevaarlijke spinnetjes voor. Ja. Uh, hoe komt dit beestje in Engeland terecht? En dit deze is er al heel lang, uh, al sinds uh, eigenlijk sinds 1870, toen is hij ooit. Uh uh, meegekomen in een krap bananen vanuit de Canarische eilanden. Uh, en uh, ja, volgens de deskundigen lopen er nu zo'n 10 miljoen rond in Groot-Brittannië. Alleen dit jaar zie je gewoon opeens een grote toename. En daarom zijn ze ook zoveel in het nieuws. Uh, en ja, dat zou komen door het klimaat. Een hele trage start van de zomer, gevolgd door een hittegolf. En ja, de herfst is nu natuurlijk de tijd uh, dat ze allemaal naar buiten komen. Ja, is dit een soort van uitbraak, een soort van epidemie opeens met die spinnetjes of niet? Ja, dat wel, maar het is, het, het, deskundigen, spinnen, deskundige zeggen ook wel dat er een beetje een uh, nationale hype aan de gang is. Er zijn gewoon nu wel een, toevallig een aantal verhalen geweest van mensen die gebeten zijn uh, door die spin. Nou, uh, de, de, de, toen uh, Vorige week kwam er ook opeens het bericht dat een school dicht moest een dag, omdat er veertig van die spinnen in het IT-lokaal rondliepen. Dus ja, dat heeft allemaal een beetje... Uh, het, het gevoed. En ja, sindsdien zie je dus de tabloids met uh, grote koppen... met allemaal horrorverhalen over de false widow. Uh, maar het is wel een beetje, beetje opgeblazen. Juist. Uh, voor mensen die naar Groot-Brittannië gaan... hoe ziet het ding eruit? Het is dus, uh, vrij klein. heeft een uh, zwart lijfje. En dan heeft hij een beetje zo n, zo n romig, van die romige kleurige strepen op, uh, op zijn rug. Dus uh, ja, kijk maar uit. Het maar, is nog Halloween. Maar, de, <laughs> maar dezelfde vorm dus als de zwarte weduwe? Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet goed weet hoe die eruit ziet. Nou, een klein, klein spinnetje met een vrij rond uh, achterwerk. Uh, ja, ja, ja. Nee, hij is, uh, ja. Hij is, uh, het is net alsof er zo, een soort van uh, M&M'tje op zijn rug zit. Juist, goed. Oppassen dus. Oppassen. Komen ze ook in Nederland voor eigenlijk, weet je dat? Niet dat ik weet, wel in Frankrijk en Spanje, maar uh, niet dat ik weet in Nederland. Oké, okay, goed. Nou, nieuwe toestand daar bij jullie. Op de dag dat Groot-Brittannië ook in de ban was, in ieder geval vannacht van de storm. Nu dus ook de false widow, de false widow, het spinnetje daar. Dankjewel Vanessa, vanuit Londen. Straks, hoe beladen zijn de algemene beschouwingen eigenlijk nog... na het gesloten herfstakkoord in de Eerste Kamer? Er wordt vaak gezegd, die Eerste Kamer is een enorm politiek orgaan... want stemt dan tegen wat ze aan de overkant in de Tweede Kamer besluiten. Maar is het nu niet omgekeerd, want ze zullen waarschijnlijk meestemmen. U hoort het zometeen in het vervolg. Blijf bij ons hier op Radio 1. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Racisme wordt onderschat in Nederland. Eens en De term racisme is aan een nivellering onderhevig. Mij valt vooral ook intolerantie en racisme bij alle tonen op.